11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Wat hebben sport, muziek en charme te maken met Mandela? Dat hoort u voor het de 12 uur is. Nu het nieuws met Dorold Megens. Koning Willem-Alexander heeft een brief geschreven... aan de nabestaanden van de gisteren overleden oud-president Nelson Mandela. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De koning noemt Mandela in de brief een inspirerend voorbeeld... door zijn wijsheid, integriteit en vriendelijkheid. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken deelt dat gevoel. Het is toch iemand die mij in mijn hele politieke leven geïnspireerd heeft. Iemand die uh, bereid was om uh, decennia in de gevangenis te zitten voor zijn idealen. En als hij die eenmaal gerealiseerd heeft...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 In Engeland is de laatste voortvluchtige verdachte van de kunstroof... in de Rotterdamse kunsthal opgepakt. De verdachte werd aangehouden in Manchester, meldt een Roemeens persbureau. De nu aangehouden man wordt gezien als de tweede hoofdverdachte. Voor de kunstroof staan in Roemenië vijf verdachten terecht. Minister Schultz is trots op de waterschappen en op Rijkswaterstaat. Volgens Schultz was Nederland goed voorbereid op het hoge water. Iedereen was stand-by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 Het weer winterse buien trekken vooral over de kustprovincies... en het midden- en oosten van het land. Verder schijnt tussen die buien door van tijd tot tijd de zon. Het wordt 3 tot 5 graden. De noordwestenwind waait nog steeds stormachtig in het noordelijk kustgebied. John Sahoka, waar zijn de problemen op de weg? Nou, Ik heb nog één file te melden op de N44. Den Haag richting Wassenaar. Daar staat tussen Duindicht en Wassenaar 3 kilometer. Zometeen in de gids.fm, het WK, Mandela en de online auto.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 De gids .fm met Felix Meurders. Goedemorgen. Balletjes kunnen raar rollen. Dat zal vanmiddag weer blijken als de potten gelegd worden... tijdens de loting van het WK. Wij voorspellen zo de indeling. En alsof het niet op kan, wij maken ook alvast de winnaar van een toernooi bekend. De traditionele autoverkoper... waar u geen eerste of tweede handje van zou willen kopen... die krijgt het moeilijk. Maar wees gerust, hij komt terug, online. Daar ben ik overigens ook te vinden. Surf naar de gids .fm. Natuurlijk staat de gids ook stil bij de dood van Nelson Mandela. In 1994 organiseerde de Varen een televisieavond... om geld op te halen voor de eerste vrije verkiezingen in Zuid-Afrika. En de hoofdpersoon die avond was, Nelson Mandela. Astrid Joosten presenteerde. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Hoe was dat, op één podium te staan? Ja, hem? waanzinnig, waanzinnig, ja. Ik, ik, de beelden komen nu ook maar weer bij me terug, hè. Nu, uh, sinds gisteravond. Dan denk je daar weer veel aan. En ik zal nooit het moment vergeten dat... Uh, hij uh, en Ruud Gullik hadden elkaar nog nooit ontmoet. Hè? Nee. De mensen dachten van wel omdat Gullik die gouden bal aan hem had opgedragen. Terwijl hij op Boven-Eiland in de gevangenis zat. Uh, maar bij ons in de uitzending hebben die twee mannen elkaar voor het eerst ontmoet. En daar stond ik dus bij. En toen had ik echt tranen in mijn ogen. Ik, ik kon bijna niet meer praten van ontroering. Dat, Dat zou ik nooit vergeten. Wat vond je van zijn charme? Ja, het is uh, alles wat ze wat ze over hem zeggen is waar hij is ongelooflijk charismatisch. Ook heel, een hele beminnelijke man, heel aardig, heel warm, heel betrokken. Hij uh, begint onmiddellijk te informeren hoe het met je gaat en, en, en wat je doet. En uh, als je als je met Mandela praat, dan heb je het gevoel, dan geeft hij je het gevoel dat er niemand anders op de wereld bestaat. Dat is heel knap van hem, heel goed van hem. En 17 jaar later maakte je de documentaire De Magie van Mandela. En daarom ja. praat je met mensen in Nederland en Zuid-Afrika. En die laat je ook een brief schrijven aan Mandela. Even ja. iets uit het begin van die film. Mr. Nelson Mandela. En daar is hij dan toch. Nelson Mandela. Toch kan hier zijn op zijn wereldkampioenschap in Zuid-Afrika. Dat was zo'n verschrikkelijk belangrijk uh, moment... dat hij liet zien aan de wereld, kijk, dit is Zuid-Afrika. En wat fijn dat jullie er zijn... Ja, Tom. dat was echt uh, fantastisch. Tom Erbugs, ook ontroerd, hè? Toen hij je terughaalde, gold ja. dat ja. voor meer mensen die je toen interviewde? Ja, ik heb toen heel veel mensen geïnterviewd voor die documentaire. Ook Wil Kok en Ed van Tijn en allerlei andere mensen. En ja, die, die raak ontroerd. En ik heb het zelf ook, als we nou maar lang genoeg blijven praten, Felix, ik weet niet hoe lang de uitzending duurt, maar als je met mij lang over Mandela praat, dan komt er een moment dat ik ga huilen. Dat is echt waar. Ja. Yeah. Pia Dijkstra. Het hoort mij echt, ja. Ook goedemorgen. Blijf erbij, Astrid. Ook goedemorgen. Jij bent ooit naar Zuid-Afrika gegaan, Pia, voor een interview met Mandela. Hoe was ja. jouw eerste ontmoeting met hem? Nou, dat verliep een beetje merkwaardig. Wij waren inderdaad uh, als NOS-ploeg naar Zuid-Afrika afgereisd... om uh, Nelson Mandela te interviewen aan de vooravond van zijn komst naar Nederland... van zijn staatsbezoek in 1999. Ja. Uh, daar, uh, Sorry, wat zei je? Ja, ik zei niks, maar ja. als het... Als het uh, hoorde ik, ik instemmend kuken. ja, ja, ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, um, uh, en toen we daar aankwamen... bleek dat allemaal niet zo goed geregeld te zijn als we dachten. En toen moesten we onze toevlucht zoeken tot uh, een persconferentie... die was georganiseerd voor de Nederlandse en Scandinavische pers. Want Mandela ging ook naar Zweden en Denemarken enzovoort. Um, en um, ja, om toch te proberen... want we gingen een uitzending maken um, als Mandela naar Nederland kwam hadden we natuurlijk toch op gerekend dat we daar een flink interview met hem konden uitzenden. Um, uh, zeiden ze tegen mij, um, je moet bij een politieke bijeenkomst waar hij vanavond naartoe gaat... moet je zorgen dat je opvalt, dat hij je ziet. Moet je een vraag stellen en dan uh, bij de persconferentie zal hij je ook wat meer ruimte geven. Dus dat, dat, zo is dat gegaan. Dus mijn eerste ontmoeting was eigenlijk... waar ik rechtstreeks even oogcontact met Mandela had... was tijdens die politieke rally in een wijk in Pretoria. Heb je toen een bijzondere en, vraag gesteld? Of vul nou, je meteen zo ik weet zo helemaal niet meer wat ik gevraagd heb, moet ik zeggen. Want het, het was daar zo dat Nelson Mandela hield een verhaal... en dan mochten, in het publiek mochten mensen een vraag stellen. En ik ging brutaal weg, hoe ik natuurlijk helemaal daar niets te zoeken had... omdat ik geen inwoner van die wijk was... Uh, ging ik staan en heb hem iets gevraagd. Uh, geen idee meer wat. Maar in elk geval kreeg ik uiteraard een goed antwoord. En de volgende dag hadden we die persconferentie. En toen, uh, ja, toen mochten we allemaal één vraag stellen aan de president. Dat was natuurlijk veel te weinig. Dus ik, ik ben daar op mijn brutaalst geweest. Want ik ben op zich, uh, uh, nou, houd me graag aan afspraken die we daar gemaakt hadden. Maar het was nodig om daar meer vragen te stellen. En uh, dat heb ik toen ook gedaan. En daar raakte hij wel een beetje geamuseerd door. Terwijl, dat merkte ik terwijl de andere journalisten natuurlijk ontzettend geïrriteerd waren. Ja. Um, twee dagen later kwam hij naar Nederland en ik was uh, uitgenodigd voor het staatsbanket. Uh, dan word je uh, in het paleis word je dan eerst voorgesteld. Hè. Dan, dan uh, kom je langs de koningin en, en, en het was van prins Klaus uh, en grasso Marcel en Mandela. En dan geef je een hand en verder doe je niks. Um, maar daar zei Mandela tegen mij, ja ik ken jou uit Pretoria. jij was nogal brutaal. Met al je vragen. Uh, nou, dat, dat vond ik zo bijzonder. Um, ja. Dat ik dacht: het is niet alleen maar Nelson Mandela die goed de indruk weet te wekken alsof hij je kent. Maar hij, hij heeft ook een waanzinnig geheugen, kennelijk. Ja. Ja. Dat hoor je, je vaak een... he, van mensen. Dat is echt een feit bij hem. Ja. Ja. Maar was Pia, was het, was het ook een beetje een charmeur, een womanizer? Nou, in die, oh ja, kijk, in, toen was hij natuurlijk ook al een, een, een man op leeftijd. Maar hij, ja, hij was ongelooflijk charmant. Maar vooral omdat hij uh, zo, uh, zo vriendelijk en zo betrokken... en het is precies wat Astrid net beschreef... en iedereen die hem ontmoet heeft kan niet anders zeggen dan dat. Dat je, hij ja. het gevoel heeft dat je gewoon heel belangrijk bent... dat hij, nog, dat hij precies weet wie je bent. Nee. Uh, dat, hij, dat hij je zeer waardeert, ook nog eens een keer. Hè, die indruk wekt hij ook. Dat hij, dat hij echt een direct contact met je heeft. En dat, nou ja, dat kom je haast nooit tegen. Je komt wel mensen tegen die dat goed kunnen uh, ja, suggereren. Maar ja. als je dan even door doorpraat, dan blijkt dat nogal mee te vallen. Maar bij Mandela, ja, eh, ongekend. Maar ik, ik heb er natuurlijk heel erg over nagedacht, hoe komt het ook dat we hem allemaal zo ervaren? Dat had natuurlijk ook heel sterk te maken met het feit dat hij zo lang onzichtbaar was geweest en dat die mythe rond hem zich zo had opgebouwd. En het had natuurlijk zomaar anders kunnen uitvallen als het een, een, een, een teleurgestelde uh, man was geweest die, die, die heel bitter was geworden door het gevangenschap. Ja. Maar juist omdat hij dat tegendeel liet zien... werd zijn, ja, werd zijn, zijn, zijn uitstraling nog groter. Je bewondering uh, kan alleen maar groter worden... dat iemand na zo'n lange tijd zo op verzoeningen uit is... en hoop weet uh, uh, te brengen en, en ook zoveel voor elkaar krijgt. Als Dat had jij hem voor die televisieuitzending... van uh, inmiddels bijna twintig jaar geleden al gesproken. In, in, in de kleedkamer bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik heb hem voorafgaand aan de uitzending hebben we kennis gemaakt, Zijn we door de lege studio gewandeld met de opnameleider. Om te laten zien, uh, nou hier is het en hier komt u straks te zitten. En, uh, en voor dus uh, ja, dat was uh, een, een persoonlijk uh, moment waar verder niemand bij was. Toen had je hem even voor jou apart. En zei hij toen nog iets bijzonders? Of hou je dat lekker voor jezelf? Nou, nou ja, niet zozeer iets bijzonders. Maar eigenlijk ook wat, uh, wat we net hoorden. Uh, hij, hij begint gewoon ja, naar jou te informeren. Naar wat je doet. Of wij spreken wat voor ouders je hebt. Of het is meteen een heel persoonlijk contact. Dat is heel, heel knap en opmerkelijk van hem. Wat Pia ook zegt. Astrid Joost, Pia Dijkstra. Jullie mogen aan de telefoon blijven, maar ik ga van charme naar sport. Naar Foppen de Haan. We gaan luisteren. Maak je wel verder. Goedemorgen, maar, dan dank ik, jullie. Misschien is het uh, nog wel even goed om te zeggen dat die, die documentaire... De Magie van Mandela, waar jij net dat fragment uit liet horen van Tom Egbers... dat die vanavond wordt herhaald om half negen op Nederland 1. Kijk, dat weet jij weer. Want we wisten dat die herhaald ging worden, maar hoe laat nog niet. Um, ik heb het net te horen gekregen. En ik zal het aan het eind van het programma ook nog een keer roepen. Heel okay. hartelijk dank. Van, okay. van charme naar sport dus, van, uh, uh, ja, naar, naar, naar Foppe de Haan. Want hij is twee jaar lang trainer geweest in Zuid-Afrika van de club Ajax Cape Town. Voetbal is dé sport van de zwarte bevolking. Maar Mandela maakte dat zij ook hard kregen voor het blanke elitaire rugby. Heeft u daar iets van gemerkt, meneer de Haan, destijds? Ja, nou ja, ik heb die, uh, die film gezien, maar als je in, in Johannesburg kwam, of Pretoria, dan hebben we wel gevoetbald in dat grote rugbystadion, dan ha hebben ze het erover. Hè? De, de, dus als je binnenkomt en, uh, en je komt om, uh, om, uh, zeggen, om een wedstrijd te spelen, dan kom je de supporters tegen of je komt bestuurders tegen. Nou, die beginnen gelijk van, nou, dit is het stadion en dat is, dat, dat, dat, dat is toen dat en dat en dat gebeurt. Dat is eigenlijk wel heel indrukwekkend hoor. En wat is van, uh, van uw tijd in Zuid-Afrika het meest bijgebleven... als het om Mandela gaat? Ja, wij hadden een vriendin, oh, we hebben een vriendin, Neliswa, En Neliswa beschouwde Mandela eigenlijk als haar, uh, haar, haar peetvader. We doen heel veel van, uh, van, uh, van, die, van, de, van de vrouwen daar... En, uh, uh, uh, en toen zei ik tegen iemand: ik, ik wil een keer de, de route van Mandela volgen uit de gevangenis van Robbereiland naar de gevangenis in, uh, in Kaapstad. En dan van Kaapstad naar Parel, want daar heeft hij zijn laatste poos heeft hij in een huis helemaal afgezonderd, maar wel bij de gevangenis gezeten. Ja. Nou, dat heeft hij toen geregeld. Ja, toen kwamen we in het huis, met een soort bungalow. En uh, hadden we een, uh, een gids, Manfred, die in de gevangenis in in werkte. Het uh, uh, stelt eigenlijk, als je daar kijkt niks voor. Maar het was fantastisch. Het was zo. Ja, die jongen die kon zo mooi vertellen van, uh, kijk, bij deze tafel hebben de klerken met delen onderhandeld. Uh, hier staat, uh, staat de televisie. En toen hij uh, de eerste dag dat hij erin zat, en daar was de magnetron. En toen zei hij van, ja, maar ik heb geen twee televisie nodig. één is genoeg. Want hij dacht dat. Het nou, ja. En toen zei ze van, oh, we zetten een kopje, een kopje water in. En dan uh, zetten we hem even aan, dan moest hij zijn vinger erin doen en toen ontdekte hij van dat uh, Magnatron het spul warm maakte. Dus hij was echt nog van een andere wereld, hè? want hij, hij, hij kwam eigenlijk niet ja. van op een eiland. En, en, en de, ook de poort waar hij uitliep, met zijn vuist omhoog samen met zijn vrouw toen. Ja, en die jongen die kon het zo fantastisch vertellen, dus wij waren er echt... Ja. Uh, uh, yeah. Kapot van. Ja. En net hoorden we hoe Tom Egberts eh, ook ontgoed raakte... toen Mandela op het WK in, in Zuid-Afrika het stadion binnenkwam... Uh, was u daar toen ook of was u nee, gewoon? Nee, toen zat, zat ik in Hilde voor de televisie om ernaar te kijken. Ja. Nou, dat vond ik ook zo bijzonder. En als je dan, ik vond het ongelooflijk knap hoor. Want had je net daarvoor had hij een, een achterkleinkind, dacht ik, met een, met een auto ongeluk verloren. En dat hij dat dan kon opbrengen. En daar, ben je, daar heb je alles al meegemaakt. En, en, en, en dat deed hij dan toch voor de mensen. Maar daar komt hij ook op neer. Maar ja, ik zag gisteravond die beelden ook dat zijn, zijn vrouw ook zijn hand op die moest dwijven en zo. Nou ja, dat is, dat is, en dat stadion, dat was, dat, dat, die mensen zijn ongelooflijk wijs met hem. Dat waar je ook ja. bent, waar je ook tegenkomt, dat, dat is, ja, hij, is, hij is hun man. Hè. Hij heeft natuurlijk van die, van die verscheurde samenleving uh, een eenheid proberen te maken. En daarin was sport heel erg belangrijk. Kunt u uitleggen hoe belangrijk? Nou ja, dat was... Dat, dat heeft hij bij die rugbywedstrijd, maar die heeft hij die, die aanvoerder, dat heeft hij van tevoren al bewerkt en die blanke jongen uit, echte boerenjongen van uh, jullie moeten het, het nieuwe volkslied zingen en je moet dat wil ik graag, dan heeft hij ze echt, echt overtuigd, dat wilden ze in het begin ook helemaal niet en dat heeft hij ze echt overtuigd en dat speelt nog altijd een rol maar ook op de WK, dat. dat, dat uh, uh, uh, uh, uh, als je bij AX, uh, waar ik was, speelde. dan kwam er bijna geen, uh, geen, uh, geen blanken naar voetballen kijken. En gedurende de WK gebeurde dat wel. Dus ze gingen samen naar het stadion, ze gingen samen naar het voetballen. En daarna was het ook echt veranderd. Dus dat er veel meer belangstelling ook uit de, uit de, van de, van de blanke bevolking. voor yeah. voetballen was dat niet alleen meer de zwarte sport is. Nou, dat heeft Mandela een grote rol gespeeld. En hadden. En hebben de spelers van Ajax Cape Town het ook voortdurend over Mandela? Nou, ik deed er wel eens een beroep op. Dus <laughs> zei ik tegen ze van, want ik vond dat ze niet trots genoeg waren op de dingen die ze deden. Dus dat kon dingen ding hartstikke goed. Zeg, je, je moet kijken naar uh, uh, Mandela. Die kwam van het eiland en die kwam binnen en, en hij, hij, hij was in staat om over zich, zichzelf heen te stappen. Maar hij was ongelooflijk trots op jullie met elkaar. Dus dat moet je ook uitdragen. Nou ja, dat was een van mijn, laten we zeggen, van mijn onderwerpen om ze een beetje zelfbewuster te maken. Voor Bedaan over Mandela. Hartelijk dank. Oké. Okay. En dan nog dit. Wie Free free free free Nelson Mandela Mandela en muziek. En dan zeg ik Leo Blokhuis, Leo goedemorgen. Goedemorgen. Kun je zeggen dat Nelson Mandela naast de specials die we nu horen met Free Nelson Mandela heel veel artiesten heeft geïnspireerd? Ja. Dat kan je zeker zeggen. Het grappige is dat alle verhalen die je net hoorde... over de persoon van Nelson Mandela gaan... en over hoe bijzonder hij is... en over hoe inspirerend hij is... het punt bij de muziek is eigenlijk... dat dat heel veel daarvan... Uh, van voor die tijd is eigenlijk... van de tijd dat hij nog gevangen zat... en dat wij hem eigenlijk helemaal nog niet zo goed kenden. Dat hij die grote onbekende was die daar in de gevangenis zat... en waarvan uh, er inmiddels een consensus was ontstaan... dat dat heel onterecht was. In ieder geval onder de artiesten. Yeah. En het zijn... Uh, heel veel liedjes inderdaad zoals deze, Free Nelson Mandela, dus een oproep om hem vrij te laten. Dus eigenlijk zijn de liedjes die over Mandela gemaakt zijn, staan veel meer in het teken van de anti-apartheid... dan in het teken van uh, de liefde en de vergeving en de inspirerende man die we later hebben leren kennen allemaal. Ja. Kun, je, kun je twee of drie voorbeelden noemen daarvan? Uh, zoveel als je wil. Uh, Youson Doer, Nelson Mandela... Uh, een van de grootste Afrikaanse artiesten die in 1987 daar een prachtig lied over schreef. Um, Tracy Chapman, Freedom Now. Uh, een, een, een lied dat, dat roept om, uh, om de vrijlating uh, uh, van Mandela. Juma Sekela uit, uh, uit Afrika. Mandela, Bring Him Back Home. Uh, maar ook bijvoorbeeld zo'n lied als Give Me Hope, Johanna, Eddie Grant. Dat is dan zo'n heel bekend bijna zomers liedje. En Johanna, daar wordt dan vaak een uh, Give Me Hope. Johanna, jij ja. gaat hem meteen doen. We hebben natuurlijk een lange tijd gedacht dat die Johanna een meisje was... die hoop voor in een relatie terug moest brengen. Maar het was natuurlijk Johannesburg, geef ons hoop. Nou, daar heb je er een paar. En je in één keer weer dat dansje voor me dat Mandela ooit uitvoerde op het podium. En die jeugd die hem daaraan massaal nadeed. Bijzonder. Ja, dat is totaal bijzonder, ja. En ik denk ook, uh, ik denk ook dat hij um, ontzettend goed wist wat hij deed toen hij dat deed. Um, ik denk dat hij... Het is sowieso... Afrika, je moet er, ik ben, Ik heb de voorrecht gehad om één keer in Zuid-Afrika uh, uh, geweest te zijn. Het is ook een, een land waar zang en muziek heel erg, heel erg belangrijk is. Ik was daar in een redelijk uh, niet-blank deel van, uh, van het land... En op een gegeven moment was daar een protestdemonstratie. Ik weet niet meer waar dat voor was. En je ziet ze eerst aankomen. En dan denk je, oeh, oeh, hier komen heel veel mensen aan. En is dit allemaal wel oké? Okay? Yeah. Maar dan, als ze dichterbij komen, dan merk je dat ze allemaal... staan. Ze lopen dansend, weet je wel, zo van die danspasjes zo heel langzaam. En ze zingen allemaal. En het is een heel vlammend protest, maar het wordt zingend en dansend gedaan. Dus het is ook een hele prachtige vorm van uiting. En als je... Als je op die manier uit, dan lijken de hele scherpe kantjes er ook een beetje af. En ik, ik, ik ben zelf heel erg ervan overtuigd dat als je iets zingt tegen iemand in plaats van alleen maar zegt. dan raakt je meer het hart dan het hoofd. Dus ik denk dat Mandela dat heel erg goed geweten heeft. Later deze maand komt de speelfilming Long Walk to Freedom uit. gebaseerd op Mandela's ja. autobiografie. En ja. daarin speelt die muziek natuurlijk ook een grote rol. Ja, absoluut. Ik heb even gekeken naar die soundtrack. Uh, daar, zit, uh, daar zijn overigens ook liedjes, uh, ja, een soort van uit het verband gehaald. Um, uh, om, om het in de ja, zeg maar anti-apartheidstrijd uh, uh, uh, te plaatsen. Uh, Bob Marley met War. Wat natuurlijk in feite gaat over uh, uh, uh, mensen in. Uh, of over tenminste gezongen vanuit, vanuit Jamaica en niet vanuit Zuid-Afrika. Jill Scott Herron, die, die, die poët. die prachtige muziek maakte. The Revolution will not be televised. wat eigenlijk meer over de Amerikaanse situatie gaat. Maar er staan er staan ook uh, uh, uh, uh, uh, prachtige nummers over uh, uh, de Afrikaanse situatie en over zijn, zijn hele vroege muziek die hij uh, uh, voordat hij bekend was, um, uh, nageluisterd moet hebben, die, die Afro jazz en zo. Het is dus een hele interessante soundtrack. Die natuurlijk eindigt met uh, een nummer dat nu helemaal actueel is en waarbij YouTube 2 waarschijnlijk een joekel van een wereldhit gaat scoren. Dat Ordinary Love. De ordinary Love uit de film Long Walk to Freedom... die op 19 december in première gaat in Bioscopen in Nederland. Astrid Joost, Pia Dijkstra, Foppe de Haan en Leo Blokhuis... deelden hun herinneringen aan Nelson Mandela. De gids.fm De autoverkoper, als er aan Mercedes ligt, is die binnenkort niet meer nodig. De Duitse automaker gaat namelijk aan de slag met internet. Sinds dinsdag is een nieuwe bolide met een simpele muisklik... Te bestellen. Wim Auderwening, onze eigen automan. Wim, goedemorgen. Morgen verder. Is dit het begin van het einde van die autoverkopers? Nou, niet het einde, maar zijn rol gaat wel veranderen net als de rol van de dealer. Uh, die, het, de essentie van dat van dat hele internetverkoop, online verkoop, is dat de processen, de verkoopprocessen, simpeler worden, korter worden en minder kostbaar. En of dat nu gaat om die enorme showroom's die je niet meer nodig hebt, of dat de autoverkopers gewoon alerter, sneller transacties kunnen doen, dat is eigenlijk de essentie ervan. En dat heeft heeft nog meer gevolg in de toekomst... voor andere soorten manieren van zaken doen bij de dealer. Want daar bespaart ze natuurlijk geld mee uit... Door, door die showrooms op te effen. Die enorme, onzinnige showrooms... die, die steeds groter worden volgens fabrieksinstructies... Uh, waar je verder niets mee kan... als zo'n bedrijf failliet gaat, dan staat wat lang leeg. Het zijn net uh, bankgebouwen, bankgebouwen en autoshowrooms. Als ze er niet meer in zitten, die bedrijven... dan heb je er niets meer aan. Maar kan je nog een testlet maken... op het moment dat je zo'n bolide hebt besteld op internet? Ja, wat, wat Mercedes nu doet is... Uh, uh, het is eigenlijk een, een, een interactieve, uh, interactieve configurator. Je, je logt in bij de dealer in Hamburg in dit geval. Dat is de eerste. En dan uh, kun je zien wat voor aanbiedingen er zijn... hoe je de auto kan uitrusten. Maar op een gegeven moment heb je vragen. En dan kun je uh, met een interactieve chat... kun je contact leggen met die dealer... en daar eens even over praten. En eventueel een transactie sluiten. Maar uiteindelijk, het is toch een ding wat je moet ophalen. Ja. Je kan het niet via een pakketje uh, bij, de, bij je thuis laten bezorgen. Dus je moet dan altijd eventueel nog een testbericht maken... En de auto met de sleutels in ontvangst nemen bij een dealer of een ander afleverpunt. Maar je kan ook het interieur alvast samenstellen op internet? Ja, dat, is, dat gebeurt nu eigenlijk al. Elke fabrikant heeft een, een, zijn eigen site met een configurator... waarbij je de, uh, de basisauto kan nemen en gewoon kan uitrekenen... zelf al wat het kost als je die en die uitrusting nodig hebt. En doen ze dat uh, ook in Nederland inmiddels of niet? In, uh, in Nederland uh, is Paul de Vries al een jaar of acht bezig. Dat is een beetje een pionier op dat gebied... Die heeft zijn site nieuweautokopen.nl. Die doet het ook voor de ANWB. Die heeft een pilot voor BMW lopen. En die heeft eigenlijk heel veel ervaring ermee. En die doet het op een andere manier dan Mercedes. Mercedes heeft natuurlijk een, een eigen verplichting, <coughs> verplichting aan zijn Zal dealers. ik een graagje water laten bezoeken? En, uh, <laughs> aan, zijn, uh, aan zijn dealers en, uh, en zijn eigen organisatie. Daar kan ook niet over prijzen onderhandeld worden. Maar uh, uh, Nieuwe Autokopen, die heeft met alle dealers contact... Ja van alle merken en die doet dat ook heel actief zoals het eigenlijk moet. Uh, zo gauw ze een lead hebben van iemand die, uh, die uh, zich meldt via internet... worden meteen gebeld en dan wat wilt u hebben, hoe gaan we dat doen... en dan kom je eigenlijk altijd uit op een korting van 7 tot 10 procent. En dat is eigenlijk een van de dingen dat je die, die kostenbesparing... Uh, van het hele verkoopproces ook aan de consument geeft. Loopt dat een beetje? Nog niet. Uh, dat geeft hij zelf ook toe. Dat had uh, veel sneller kunnen lopen. Maar het publiek is er misschien nog niet rijp voor. En bovendien is het ook zo dat een auto kopen... het is nog altijd een, kostbaar, een kostbare uh, object. Je doet dat maar eens in de drie, vier jaar, zo'n uitgave. En daar heb je toch nog een bepaalde ja, emotionele band mee... dat je toch wel even wil nadenken en die auto even wil voelen, even wil rijden. Dus echt met een muisklik die auto uh, uh, bevestigen... Dat doe je nog niet. En is die bij Mercedes ook goedkoper, die Mercedes... op het moment dat nee. je hem koopt via de internet? -site? Nee, nee die, die is zeker niet goedkoper... want dan zou deze dealer in conflict komen met de andere dealers... die nog op de traditionele manier transacties doen. Dus dat, uh, dat doen ze bij Mercedes niet. Maar bij een, een vrij kanaal zoals dat nieuwe kopen.nl of bij de ANWB, daar heb je natuurlijk uh, een vrije keus. Is er al een Mercedes-site voor Nederland speciaal? Nog niet. Dit is, uh, hij is in Hamburg is die afgelopen dinsdag opgestart. Hij gaat over een paar weken in uh, Warschau ook van start. En ja dan gaat dat op een gegeven moment in Nederland ook gebeuren. Maar uh, daar is weer de beperking... dat we hier met die moeilijke bijtellings- en belastingregels zitten. En dat kan je op uh, internet uh, nog moeilijker uitleggen. Ja. Dan de rol van de autoverkoper. Die gaat dus veranderen. Maar voegt die ook echt veel toe, vind jij, Pim? Uh, de autoverkoper uh, voegt, kan iets toevoegen... door de processen te vereenvoudigen en in te korten. Maar wat ook van belang is, dat uh, uiteindelijk die deeltijdauto komt. Dus dat je de auto niet meer koopt, maar op afroep bestelt. En dat is natuurlijk een proces wat via internet gaat lopen. En eigenlijk spelen ze daar al een beetje op in en draaien ze een beetje proef hoe dat gaat werken, hoe de consument en die dealer en de verkoper uh, consumeren, uh, com uh, communiceren met elkaar. Dan heb ik nog even een bericht gelezen. vandaag: uh, Chevrolet gaat Europa verlaten. Ja. Dat, dat is ergens als een grote schok ontvangen. Want het is toch een wereldmerk. Wat ze een paar jaar geleden in Europa op de, ook op de markt hebben willen uitrollen. Ja. Maar dat is niet gelukt. 200.000 auto's per jaar is natuurlijk veel. Maar General Motors heeft daar eigenlijk een behoorlijke fout mee gemaakt. Geven ze nu dus min of meer toe. Dat er eigenlijk een soort kannibalisme is ontstaan. Tussen enerzijds Opel, wat in de problemen zat. Maar wat een soort gevestigd merk was. En Chevrolet, wat er een soort prijsvechter net onder zat. Dus in eigen huis concurrentie gecreëerd. Nou, ze hebben elkaar een beetje kapot gemaakt. En daar heeft Jan Motors nu van de weg gezegd, uh, het is mooi geweest. Opel, dat is het merk voor Europa. Een verstandig besluit, zou te horen. Dankjewel. Wim oude graag tot de volgende keer. Dit is Radio 1. E. Bijna twee minuten over half twaalf. op Megens is aangeschoven. Het nos betekent dat. In Nederland is de laatste voortvluchtige verdachte van de schilderijenroof... in de Rotterdamse kunsthal opgepakt. Werd aangehouden in Manchester, meldt een Roemeens persbureau. Man wordt gezien als de tweede hoofdverdachte. Voor die kunstroof staan in Roemenië vijf verdachten terecht. Koning Willem-Alexander heeft een brief geschreven aan de nabestaanden... van de gisteren overleden Zuid-Afrikaanse oud-president Mandela, meldt de RVD. Koning noemt Mandela in de brief een inspirerend voorbeeld... door zijn wijsheid, integriteit en vriendelijkheid. Minister Schultz is na de storm en het hoogwater trots op de waterschappen en op Rijkswaterstaat. Volgens Schultz was Nederland goed voorbereid. Ze wees erop dat in België en in Engeland mensen geëvacueerd zijn en dat dat in Nederland niet nodig is geweest. En De Nederlandse hockeyvrouwen spelen hun halve finale van de Hockey World League tegen gastland Argentinië. Gisteren bereikte Oranje de halve eindstrijd al door met 1-0 te winnen van Nieuw-Zeeland. En nu hebben de Argentijnse vrouwen Zuid-Korea verslagen met 3-1. Die halve finale is te zien in de nacht van morgen op zondag vanaf 1 uur. Rechtstreeks te volgen via nos.nl. Tutu, boem, boem, heng, heng. John Sohoka met de files. Ja, op de A2 vanuit Eindhoven richting Maastricht staat ze cirkel op het Heide En maar vijf 5 kilometer een ongeluk met een vrachtwagen. En op de A58, Breda naar Tilburg. Daar staat tussen Gils en Gorle 4 kilometer. En daar is de linkerijst ook dicht. Dit is de gids.fm. Met Felix Meerders. Hoe gevaarlijk is de nop van een voetbalschoen? Misschien hoort u dat zo meteen nog. Op de tweedehands site Marktplaats is werkelijk van alles te vinden... En ook spullen waar je je vraagtekens bij kunt zetten. Zo kun je namelijk nazi kopen. Dat bericht het Vare Consumentenprogramma Kassa morgenavond. Brecht van Hulten zit hier, presentator van Kassa. Brecht, wat voor spullen? Van alles. Uh, dolken met een hakenkruis erop. Uh, bustes van Hitler. Uh, maar ook allerlei speltjes en dingen. En zelfs kamppyjama's. En hoe komen jullie hierop? Nou, wij kregen een tijdje geleden een mail van een kijker. En uh, die was tijdens het zoeken op Marktplaats uh, op een Hitlerbuste gestuit. En um, ja, wij hebben er lang over gediscussieerd op de redactie. Want is dat nou een onderwerp voor kassa? Ja, uh, ja dit, dit wil je natuurlijk allemaal niet. Maar uh, is dat nou iets voor consumenten? Tot iemand riep op de redactie, ja, het gaat eigenlijk over... heeft Marktplaats een geweten? Hè? Want Marktplaats faciliteert dit. En... Um, het brengt grote emoties en, en, en, en gekwetstheid met zich mee. Het, het is ongetwijfeld een onderwerp wat mensen niet leuk vinden. Maar uh, waarvan je wel kan zeggen. Ja, wij kopen allemaal uh, en verkopen via Marktplaats. Maar dit doet Marktplaats dus ook. Of maakt dit mogelijk. Ja. Uh, nou, daar kan je het over hebben. En dat gaan we dus toch doen. Maar dat was iets soortgelijks, hè? eerder. Op eBay. Ja, op eBay uh, is dat ook gebeurd. Dat er uh, allerlei nazi werden aangeboden. En uh, toen eBay daarachter kwam. Of daarop werd gewezen. Hebben ze uh, hun excuses aangeboden en hebben ze ook nog uh, geld naar een goed doel gestuurd. Die hebben het echt goed willen maken en die vonden echt dat ze fout zitten. En het gek is bij Marktplaats, wat natuurlijk een dochter is van eBay, uh, zien we een hele andere houding. We hebben... Uh, vorige week uitgebreid contact gehad. Inmiddels zijn ze onbruikbaar. We willen ze natuurlijk in de studio, maar dat zie ik niet meer gebeuren. Maar Marktplaats zegt, ja, wij doen niks verkeerd. Uh, het is de verantwoordelijkheid van de verkoper. En uh, wij zeggen alleen, je moet, uh, om maar wat te noemen... op het, de dolk het hakenkruis afplakken. En, uh, en dan kunnen wij dat gewoon faciliteren. Ja, er zijn hele andere meningen. We hebben Gerard Spong gevraagd uh, wat hij ervan van vindt. En hij zegt het is absoluut verboden om in te handelen in spullen... Ja. Uh, die met de natie te maken dus hebben. Dus marktplaats Plaats is vooral zo niet, be niet uh, bereid om excuses aan te bieden... zoals hij nee, dat destijds niet. gedaan heeft. Nee, zeker uh. niet. Nee. Wat valt er nog meer te beleven in Kassa morgenavond? Wij gaan het hebben over... Uh, tussenpersonen en uh, het, uh, de gevolgen van het verbod op het provisie. Ze mogen dus uh, geen provisie meer vragen sinds begin dit jaar. En uh, het gevolg is dat ze rekeningen gaan sturen aan mensen voor uh, al of niet verlenen van diensten. En dus we hebben uh, mails gekregen van mensen die van hun tussenpersoon, hè, voor hypotheek of een ander financieel product, ineens een, een, een rekening krijgen van een service abonnement. En het grappigste is dat we ook nog iemand hebben gekregen die een rekening kreeg voor een no service abonnement. Dus <lacht> En dat zijn dan pittige rekeningen waarbij je kunt afvragen... ja, moet ik dat wel betalen? Uh, heeft die tussenpersoon er wel iets voor gedaan? En ik heb toch al betaald over die hypotheek? Hè? En dan geldt dat tot de einde looptijd. Die vragen gaan we proberen te beantwoorden. De AFM zit in de studio. Het en we hebben natuurlijk getest. Hè? Welke? We gaan uh, naar de Hortensiastraat in Tilburg. En daar hebben wij uh, schoonmaakdoekjes getest. Ik dacht even Hortensias, maar goed. Nee, Nee, die schoonmaakdoekjes. zijn nu. Brecht van Ulte, presentator van Kassa graag tot morgenavond. Dank Om vijf over zeven op Nederland 1. Hij heeft een fantastisch stem en hij maakt hele mooie nummers. Hij maakte. Ain't that something? Hier is Solomon Burke. I'm supposed to see, I see people fooling each other, I see lies, cheating, and misery, looking for something, but it's cold inside, I'm talking about, hmm, mm, ain't that so? overleed Op Schiphol notabene. Hij kwam naar Nederland voor een concert met de dijk. Twee dagen later, maar dat, dat heeft hij niet mogen meemaken. Salomon Burke met een nummer uit 2008. Ain't Dead something. De Ajan Robben kan voor de winterstop niet meer in actie komen. Hij raakte geblesseerd na een botsing met de doelman van Augsburg. Die zette na een kwartier de noppen in de knie van Robben. Bij onderzoek in het ziekenhuis werd vastgesteld dat naast die wond... ook de kniebanden zijn beschadigd en het bot in de knie is ingedeukt. Zo'n nop kan dus lelijk aankomen. Robert-Jan Boy gaat op nader noppenonderzoek. Is dat Robert-Jan? Jeetje. Ja, dat is nog echt niet ja. de lijnen. Ja, goedemorgen dat, Felix. Ja, ja. ja, even tussendoor uh, Paul. Paul ja. Pessel. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Je hoeft maar het woord noppen te zeggen bij Paul Pessel. En hij begint erover. Ja, hij het, pakt het, ze het, van zolder. Het is, het is mijn lus en mijn leven. En uh, ja, ik kan er gewoon heel veel over vertellen... En uh, ja het moment dat ik zulke oude schoenen weer bezig... Uh, of in mijn handen heb, ja, ja dan begint mijn bloed weer te koken. Want dat dit zijn een mooi. paar hele oude schoenen. Dit zijn uh, de, een van de allereerste voetbalschoenen hele dat oude is schoenen nog met uh, ja? plaats van noppen, dat is met berlijnen. En die zijn belijnen. er met spijkertjes eronder gezet om grip op het veld te krijgen. Dat zijn uh, leren dwarsstukjes eigenlijk. Dit leren, zijn nog ooit leren, leren... stukken die erop zitten. Ja, dit zijn nog echt leren schoenen zoals ze vroeger gemaakt werden Heel ja. wat anders dan de tijd van nu. De dus tijd van is, Robben. Nee, de tijd van Robben, ja. ja uh, jij zag het bloed eruit spuiten. Het was echt niet als die keeper afgelopen dinsdag uitkwam. En toen dacht jij misschien wel, wat heeft die onder zijn voeten zitten? Nou, ik wist al wat die onder zijn voeten had zitten. Ja. Want een keeper heeft meestal 16 mm noppen. En als je daardoor geraakt wordt, dan weet je dat bloed uit je, uit je knietjes. 16 mm doppen? 16 mm. Dat ja. gaan wel. Dat gaan wel. Ja, dat is een aardige lengte. Dat is niet meer plastic of niet meer van die stukjes lier? Nee, zeer zeker niet. En, uh, wat, en, uh, wat, ja. en zeker die keeper, uh, die heeft dat ook nodig, hoor. Voor zijn afzet ja. en uh, uiteindelijk voor het grip met het veld. Ja, dat zeg jij nou wel. Maar kijk, je hebt hier nog meer schoenen liggen hier in de zaak. En hier zie ik hout en nou, nee, ze zijn leren op. Oh, leren op, Ja, dit, dit is dit, dit, dit, weer wat anders. Ja, dat is ook nog van vroeger, zeg maar. Uh, een leren op die uit drie, drie verschillende hardheden bestaat. Ja. Uh, ook die weer ingespijkerd werd. Ja. Uh, en, de, en tegenwoordig heb je natuurlijk met een schroefbus. En die, die kan je gewoon verwisselen. En dit was natuurlijk niet verwisselbaar. Dan moest nee. je echt weer een nieuwe nop onderslaan. Een nop moet verwisselbaar zijn? Een nop, uh, tegenwoordig moet een nop verwisselbaar zijn. Ja. En uh, ze mogen niet meer bramen. En dat ten opzichte van, zeg maar, vroeger 40, 45. Heb je er ook, ook nog een voorbeeldje van? Ja, dan 40. heb je 45 ja, ja, kijk, dat hele is er schoen. eentje. Ja, en ja. en dat, dat zie je ook, daar zitten de bramen zeg maar, onder de noppen. Spijkertjes ja. met kleine dwarsdingetjes. Ja, dat klopt. Ja. En dus dat, dat, dat, die bramen die veroorzaakten echt uh, uh, uh, vele blessures. Van wie is die schoen geweest eigenlijk, deze hele oude slof? Deze die heb ik toen ooit eens gekregen van, uh, van een opaartje... Die, uh, die het zo mooi vond om in de winkel uh, hier uh, te zijn met veel ja. voetbalschoenen... dat hij zegt, ja. ik heb nog een hele oude ouderwetse voor maar je. ik even ja. kijken, ik begrijp ook dat per positie ja, een andere nop uh, nodig hebt? Ja, uh, zeker. Die keepers, uh, dat weet je. Die hebben 16 mm ja. noppen. Dat is voor de grip en voor de afzet. Ja. En, uh, een aanvaller, zoals Robben in dit geval... Ja. die heeft meestal aan de voorkant 14 mm... Weet je dat hier ergens? Uh, veert, ja zeker. 14 mm. Kijk alsjeblieft. Oh dat hier. 14 oh, dat zijn toch behoorlijke dingetjes zeg. Ja dat wel. Dat maar zijn dat behoorlijke is, dingetjes. Die, die, die zijn wel lager als van een keeper met 16 ja. mm. Waarom? Ja. Uh, uh, Robben moet alles op snelheid doen. Op het moment dat dit 16 is gaat hij die dieper het gras in. En kan hij geen snelheid creëren. Nee. En, en uh, andere posities? Wat hoort daar weer bij? Uh, bij, uh, bij de verdedigers. Hè, die, uh, die, die staan vaak wat vaster. Die hebben vaak de 16 mm noppen. Maar die hebben dat ook aan de voorkant. Mm. Vanwege dan uh, betere stabiliteit. Nou heb ik een voetbalschoen aan links. Ja. Welke was het ook alweer? Want dat zijn ook forse noppen die eronder zitten. Dit zijn 16 mm noppen. Oh, dat zijn de keeper... Ja. ja, dit zijn de keeper, uh, schoenen die je man nou hebt. Jeetje, Mina, ja, want het voelt inderdaad een beetje raar, maar ik wist niet dat dat de keeper... Uh, ja, ja, dat, deze, zijn, dat zijn dat, puntige noppen ja, zijn het zijn een, een beetje. zijn ook iets puntiger. En waarom? Dan zakken ze wat meer in het gras weg, waardoor die zeg maar uh, die stabiliteit met de grasmat uh, gaat krijgen. Kunnen wij even die actie nadoen? Ja, ja voor mij wel. Voor... Geen probleem. Jij bent even op, Ik ben de keeper. Prima. Dus zeg maar eventjes wat er precies moet gebeuren, want je hebt precies, ja, uh, uh, uiteindelijk Robben die Jij ontvangt. Ja, het bal. Ik snap het doel. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ik naar voren. Links naar voren. Gaat de keeper Dan recht op die ja. Hij... Ja. Ja, ja, ja, ik zie het. Ik zie... Ja, maar dat is ook ongelooflijk. In... Dat die dingen zo scherp mogen zijn. Nou, dit is nog niet eens zo scherp. Hè? Dit is volgens de norm van de UEFA. Daar zitten gewoon uh, uh, uh, regels aan vastgebonden. En deze schoenen voldoen aan die regels. Moet dat niet veranderd worden? Uh, op het gras zou je dat niet kunnen veranderen. Want als je daar te lage noppen gaat krijgen... of een vaste noppen, zoals je op het kunstgras eigenlijk mee moet spelen... Ja. dan ga je continu uitglijden. Omdat de velden bij uh, zeker de professionals... die wordt altijd gesproeid van tevoren. Oké, okay, dat kan dus niet. Kunstgras zeg je weer andere noppen. Moet je weer vast noppen hebben? Kunstgras, dan kan je zeker niet met schroefnoppen lopen, want dan uh, krijg je uh, last van je knieën, last van je enkels. Uh, het gras is nog niet van die dat dat meewerkt, uh, zeg maar. Even een klein voorstelletje. Gewoon geen noppen meer. Gladde schoen. Uh, nieuwe, uh, nieuwe vorm uh, uh, van voetbal. Uh, uh, Lekkere slidings. Uiteindelijk gewoon een normale slidings en hou je eigen de regels. Hij lacht erbij. Ja, zeer zeker, natuurlijk. En hij heeft natuurlijk het grootste gelijk. Uiteindelijk, ja, de kenner heeft altijd gelijk. Paul Pessel, bedankt voor dit noppencollege. Graag gedaan. Ik trek die stiletto van die keeper weer even uit. Ja, die dus moet dat je ook doen. Ja, zeer zeker. Noppen en expert Paul Tessel uit Utrecht... in gesprek met verslaggever Robert-Jan Boy... die een goede taakverdeling had, hè? Want ik stelde voor, jij bent Robben en ik ben de keeper. <laughs> en dan weet je natuurlijk wat er gaat gebeuren. Ja, Robben scoort niet. Er zitten hier drie heren. Ik ga ze zo voorstellen, maar eerst een beetje gewijde muziek. de gids.fm. Enig idee wat het is? De tune van het WK. Het is misschien een beetje winnen, maar het is inderdaad die nieuwe tune... voor het WK Voetbal 2014. Ik vind hem minder erg dan die Champions League, eerlijk gezegd. Vandaag is de loting die uitmaakt tegen welke landen... het Nederlands elftal het moeten opnemen. Het moet opnemen natuurlijk. Wat is de ideale loting? Tegen wie kunnen we het beste spelen? En maken we dan nog een beetje kans op de titel? Dat bespreek ik met de echte experts. De jongens van Catanacho.nl, Thomas Boeschoten... Pieter Zwart en Nikos Overhul. Wie, heren, kunnen we het beste loten? Ik denk dat de ideale loting die we graag zouden willen... die hebben we al een beetje verklooid. Dat is al niet meer mogelijk. Vanwege de oefenwedstrijd van het Nederlands Elftal tegen Indonesië... Ja, dat begrijp ik niet. Want er is een, een wereldranglijst opgemaakt door de FIFA. Ja. En je krijgt punten na elke overwinning. En die krijgt geen punten na, na verlies, ja, veronderstel goed. ik. Maar waarom is die oefenwedstrijd in Indonesië dan zo cruciaal geweest? Ja, nou, als, als wij die wedstrijd niet hadden gespeeld, dan wordt altijd een gemiddelde berekend van de wedstrijden die je dus over een jaar speelt. En als wij die wedstrijd niet hadden gespeeld, dan was ons gemiddelde was veel hoger geweest omdat uh, wedstrijden tegen landen van buiten Europa, die, daar krijg je minder punten voor, ook al win je. Dus zijn die minder belangrijk dan? Die zijn minder belangrijk, die worden minder belangrijk geacht. En uh, daarom, uh, als we die wedstrijd niet hadden gespeeld, hadden we een hoger gemiddelde gehad. Of als we tegen een ander land hadden gespeeld, hadden we waarschijnlijk een hoger gemiddelde gehad. En dan waren we in de beste pot beland. Wat wil zeggen, er zijn vier potten. Uh, de eerste pot, daar komen alle toplanden in en die kunnen dan niet tegen elkaar loten. Dat zijn, nog... die, dat zijn die landen die bovenaan staan in de ja, wereldranglijst. Precies. Plus natuurlijk het organiserende land, Brazilië. Precies. En wij zouden daartussen hebben gestaan... als wij die wedstrijd niet hadden gespeeld. Maar uh, doordat we die wedstrijd wel hebben gespeeld... zijn we in potje 4 beland en kunnen we dus geloot worden... tegen de beste landen, zoals Brazilië, Spanje, et cetera. Maar tegen wie moeten we loten nu? Ja. Wat zullen we nou, dus doen? Ik denk dat de best mogelijke optie zou zijn... Uh, Zwitserland uit pot 1. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Oké. Okay. Ik vind ja. Uruguay uit uh, pot 1. Omdat Zwitserland, dat is lijkt me land... Maar Nederland het heel erg lastig mee heeft. Omdat die heel erg defensief spelen. Nou, en dan mogen wij de bal hebben. En dan mogen wij spelen. En dan kunnen we na de wedstrijd zeggen dat we zo ontzettend veel beter waren. En toch met 1-0 verloren hebben. Dus ik denk eigenlijk dat we beter Uruguay wat dat betreft kunnen hebben. Ja, dat, daar kan ik me enigszins wel in vinden. Uh, landen als Zwitserland en Uruguay. Het gaat nu al om en... Nikos Overhul. Het <laughs> gaat heel snel zeg. ja. Ik ja, een goed argument hè? Ja. Nee, maar, ja, Zwitserland, Oerlijkwijk, dat zijn natuurlijk wel de, de mindere landen uit pot 1. Ja. Uh, en dan heb je uit uh, andere potten. Uh, maar hoe aan. komt v Zwitserland in vredesnaam zo hoog op de FIFA-wereldranglijst? Vraag ik ja. aan Thomas Boefrote. Ja, die hebben strategisch gehoefend, bijvoorbeeld. En uh, die zitten volgens mij, dat zeg je even uit mijn hoofd, ook in een makkelijke kwalificatiepool. Dus uh, dan krijg je ook weer veel punten. Dus als je dat wint... Ja, en ze hebben voor Brazilië bijvoorbeeld gewonnen in een oefenwedstrijd. Ze zijn uh, toen een hele lange reeks, uh, ja, meer dan tien wedstrijden, ongeslagen gebleven. Ja, nee, in Nederland gewonnen. zelfs wel Pieter Zwart. Die zijn heel lang ongeslagen gebleven. Ja, alleen wij hebben geoefend tegen Indonesië en China... in plaats van tegen Brazilië. En dat is uh, toch ja, wel een verschil ja. in de punten die je nou in Nederland hebben. Ja, wat heel opvallend is dat de FIFA-ranking... op dit moment zodanig in elkaar steekt... dat het loont om geen oefenwedstrijden te spelen. Ja. Dat zou beter zijn voor de ranking. En Zwitserland die laat gewoon af en toe een paar data voorbij gaan. Dan spelen ze niks. En daardoor komen ze hoger op de ranglijst. Maar waarom tellen die oefenwedstrijden en naar nou mee dan? Ze zijn er om te oefenen? Vraag dat aan de FIFA. Ja. <laughs> Goeie vraag. Maar goed, dan hebben we dus Uruguay. Dat is één. Welke landen nog meer? Uh, Iran, denk ik. Hè? Iran. Ja. ja. ja. En... Iran is wel echt een uh, zwakke broeder. nou Zal... ja, dan uh, Cameroen of zo nog erbij. Ja, Algerije denk ik. Maar iets Afrikaans is eigenlijk altijd wel goed. Want ja. die zijn tactisch niet zo onderlegd. Dus daar kunnen wij van winnen. Ja, maar uh, Nigeria en Ghana wil ik dan toch wel het liefst vermijden. <lacht> maar maar want want zo, als... zo zit, zit, zit die logica ook een beetje aan elkaar. In pot 1 zijn dus de gekwalificeerde landen. Dat ja. zijn die beroemde landen hoog mm -hmm. op de FIFA wereldranglijst. Plus de organisatie. In pot 2. Er zitten Afrikaanse landen en een paar Zuid-Amerikaanse landen die niet in die pot 1 zitten. En er ontbreekt nog één land in pot 2. In pot 3, wie zit er daarin? Dat zijn de Noord-Amerikaanse landen. En de Aziatische, ja. toch? Ja. En een pot 4? Ja, de andere Europese ja, landen. En daar kunnen wij dan ook een grote kans dat wij er ook in zitten. Ja, maar er zit er, zit er landen. één te veel in. Ja, ja, ja. ja eentje en? die moet naar de pot 2 geloot worden. En dat is een beetje raar. Dat de FIFA dat op het laatste moment dat ze dat besloten hebben. Want zeker bij een organisatie met zoveel corruptieschandalen in het verleden. <laughs> vind ik het raar dat er geen enkele procedure ja. van tevoren vaststaat Over hoe je de lood in gaat doen. En dat een club van 24 man. Een dag van tevoren bijeenkomt en dat er dan één keer iemand is die voorstelt: van nou, we kunnen ook gewoon negen teams in één pot stoppen. en dat dan iedereen zegt: van... Nou, lijkt ja. ons een goed en idee. En als ik het goed begrijp, was Frankrijk zou sowieso uh, de Sjaak zijn, zullen we maar zeggen. Om ja, op basis van de komen. Wereldranglijst. En ja. misschien dat ook wel het meespeelt dat de voorzitter van de UEFA op dit moment. Uh, ja, en een de secretaris-generaal uh, van. Ja. Uh, ja. Alle complotten de, de is ook een uh, Fransman. Ja, ja. dus. Nou ja, goed, we hebben de ideale loting. Hebben we, maar dan moeten we er dus van uitgaan dat we niet als Nederland in pot 2 terechtkomen. Ja, want dat dan zou gaan het slecht niet of zijn, ja. ja, ja want maar dan kom, ja. het gekke is dat de KNVB dus eerst heeft gezegd van... ja, we gaan tegen Indonesië oefenen, want het maakt niet uit. Want je moet toch tegen elk team in de pool moet je toch winnen. Dus eerst deden ze alsof, alsof het er niet uitmaakt hoe we geloot zouden hebben. En later opeens was het wel een probleem. Want nu is de voorzitter van de KNVB naar de FIFA gestapt... om uitleg, ophelding te vragen over precies dit probleem. Dus nu is het opeens wel een probleem in welke pot we komen. Jullie houden ook de statistieken bij per team. Hè? Wie uh, maakt er nou het meeste kans om wereldkampioen te worden? Nou, wat, wat economen vaak zeggen, die kijken naar de marktwaarde van de selectie of naar de salarissen. Nou, de, marktwaarde, de geschatte marktwaarde hebben wij mooi per rij. En dan zou je zeggen Spanje op 1, Duitsland op 2 en Argentinië op 3. Brazilië op 4. En uh, Nederland is een beetje droevig. Want die zijn dus sinds het vorige EK zijn die uh, ongeveer 100 miljoen aan hun marktwaarde verloren. Doordat... Ja, de goede spelers uh, minder zijn waard zijn jonge spelers natuurlijk. Ja, zijn talenten. Ja, er zijn veel jonge talenten bijgekomen die weinig waard zijn. En er zijn veel oude spelers minder waard geworden. Omdat die bijvoorbeeld bij Galatasaray zijn gaan voetballen. En daar het niet meer zo goed deden als voorheen. Wie voetbalt daar ook weer uh, Ja, een ene Wesley Sneijder. Uh, maar Nederlands elftal uh, is echt een middenmotor nu op het WK. Qua marktwaarde van de selectie in ieder geval. Maar moet je daar dan van uitgaan als het gaat om de winnaar van dit WK? Nou, het... het het heeft een zekere mate van voorspellend vermogen. Dus je kunt grofweg wel mee zeggen hoe, hoe het eruit gaat. Maar was het bij de andere WK's ook het geval dan? Op het moment dat je. Echt... Ja, bij, het, bij het afgelopen EK waren de laatste zes ploegen, waren ook de ploegen met de hoogste marktwaarde. En ik noem maar wat België. Ja, België is uh, Nederland echt ver voorbij gestreefd. Die zijn, qua inkomen uh, ja, qua, qua de, de waarde van de spelers. Ja, zijn een stuk duurder geworden. Die spelen allemaal in de Premier League bij grote clubs. Uh, zijn ook een gunstigere leeftijd. Um, uh, dus België is nu ongeveer 200 miljoen meer waard dan Nederland. Dus Nederland is 166 miljoen en België is uh, bijna 400 miljoen. En ik zag wat oefenwedstrijden die Japan speelden. Eentje tegen Nederland, eentje tegen België. Ja. Japan? Ja, Japan is, uh, ik denk, wel beter dan wij op dit moment. Ja, dat zou absoluut een ploeg zijn die ik het liefst uh, zou ontlopen als Nederland ja. zijnde. Ja, uit, ja. Die, uit die pot waar die Aziatische landen in zitten, daar moet je gewoon Japan niet uit trekken. Die hebben ook gewonnen dan, van België. Uh, ja. En Lijkt ze waren ook goed ons. op de Confederations Cup. Maakte het Italië ontzettend lastig. Ja. Ze gingen er in de groepsfase eruit. Maar ze lieten gewoon ontzettend goed voetbal zien. Met Honda ons wel bekend natuurlijk. En ja. Kagawa. En, uh, en is Van Gaal dan de ideale coach? Als we kijken naar al die statistieken. Uh, ik denk dat Van Gaal in ieder geval een verbetering is ten opzichte van Van Marwijk. Laat ik het zo zeggen. Volgens mij zijn jullie het daar wel mee eens. Ja, het is Absoluut. ook het uh, Nederlandse trainer met de grootste eerlijst. Als je gaat kijken naar wat voor uh, prijs die allemaal heeft gewonnen. Maar beter ik ten opzichte van Van Marwijk, Pieter ja. ja, omdat Van Marwijk die het heel erg vast aan een bepaald systeem... met bepaalde spelers. En nu zie je dat Van Gaal is, uh, is daar flexibeler in is geworden. Hij uh, ja, heeft ook meer jonge spelers heeft hij nu ingepast. En je ziet dat het positiespel onder uh, Van Gaal vind ik echt significant verbeterd... ten opzichte van uh, Van Marwijk. Zo nu en dan, ja. Thomas van, Boes van Gaal durft echt te kiezen. Dat is een beetje het verschil. Uh, hij durfde ervoor te kiezen om Snyder niet belangrijk te maken. Hij durft voor te kiezen om Van Persie tot zijn main man te maken. Weet je. Terwijl vroeger nog altijd de discussie was... Huntelaar Van Persie. Nee, daar is nu gewoon geen sprake van. Dus hij kiest. En het grote verschil is dat Van Marwijk... die koos gewoon de beste speler voor een bepaalde positie. Dus die keek gewoon... wie is de beste respect die we op dit moment hebben? Nou, dan roep ik die maar op. En Van Gaal is wat flexibeler daarin. Die gaat gewoon kijken wat zou de beste samenstelling van het team zijn. En die durft iets meer te schuiven. Maar Nico's Overhul, weten wij nog welke plaats... het Nederlands elftal bereikte tijdens het WK van Zuid-Afrika... <laughs> onder leiding van Bert van Marwijk? Jazeker, uh, maar ja, garanties uh, of uh, prestaties uit het verleden... bieden geen garanties <laughs> voor de toekomst natuurlijk, zoals we allemaal weten. De en het honten. feit dat, dat iets werkt in 2010... betekent niet dat het werkt in 2012. En het feit dat je daar dan toch aan vast blijft houden... is misschien niet een teken van... Tactische flexibiliteit. Zoals Marbek wel heeft. Ja. Tweede hè, in Zuid-Afrika. Ja. Ik, ik, ik stip het nog maar even aan. Ja, nee, Nul punt in 2012. <laughs> ja. Goed punt. Maakt het nog uit waar we spelen, hier? Ja. ja Brazilië ja. is, is niet uh, in ons uh, voordeel. Nee, maar het is ook Brazilië is zo'n groot land dat er ook heel veel verschillende uh, klimaatomstandigheden zijn. Bijvoorbeeld in Rio de Janeiro is het prima voetballen, prima klimaat. Ja. Maar je kan ook in het noorden van Brazilië spelen. Daar is het heel erg benauwd. Mm. Heel erg warm. Dus als je daar dan druk wil gaan zetten, dan voel je na 50 minuten om, omdat je kapot ja. bent. Wat in Afrika trouwens ook uh, gebeurde. Ja, maar uh, daar, In Brazilië zal het nog extremer. Ja. Ja, en in Afrika wordt. was het toen winter. Uh, ja. Als je het klimaat uh, daar bekijkt. Maar als je in pot D terecht komt... dan ben je gewoon uh, echt een sigaar als Nederland. Want dan moet je eerst... Uh, moet je gewoon uh, ja, midden, midden naar het oerwoud. En vervolgens speel je helemaal naar het hele noorden. En uh, ja, de, dan ja, moeten we waarschijnlijk man. ook een basiskamp verleggen. Omdat het te ver reizen is vanuit Rio de Janeiro. Thomas Boeschoten, Pieter Zwart en Nikos Overheul van katanacho.nl ze hebben er echt verstand van, dat kon je horen. Ik ben benieuwd vanavond, bij die loting. Jullie ook. Dankjewel. Wat is er nog op tv vanavond? De, documentaire de Magie van Mandela van Astrid Joosten... wordt nog een keer uitgezonden. Op Nederland 1, om half 9. Om half tien is de top 2000 quiz op Nederland 3... met Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis. Popvragen, en als je dan het antwoord hoort... dat je dan denkt, oh... En op Canvas, de film... Cidade de Deus, over hoe een jongen uit een sloppenwijk... aan de drugs en criminaliteit probeert te ontsnappen. En daardoor ga je zo'n WK straks toch anders bekijken, denk ik. Cidade de Deus, op Canvas, om vijf over elf. En voor de rest zou ik zeggen, u ziet maar. Surf naar de degids.fm. Goed weekend. Tros Kamerbreed gaat verhuizen.